Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten zijn blij en opgelucht, want vanaf maandag mogen ze weer naar college. Het kabinet maakt waarschijnlijk morgen bekend dat mbo's, hbo's en universiteiten weer open mogen. Goed nieuws, want de boel heeft lang genoeg dicht gezeten, zegt de Landelijke Studentenvakbond. De opluchting bij studenten is groot. Je moet je voorstellen dat het al bijna twee jaar duurt. Deze situatie van steeds wel onderwijs kunnen volgen op locatie en dan weer niet... En dat dat mentaal zwaar is. En het feit dat het nu wel weer lijkt te kunnen, dat is echt heel goed nieuws. En daar zijn veel mensen heel blij mee. Er komen nog meer versoepelingen aan. De sportscholen mogen vanaf dit weekend open. En kappers kunnen weer aan het werk. En ook kan je vanaf dit weekend weer winkelen, maar wel op afspraak. Shoppen kan vanaf zaterdag dus op afspraak. Maar sommige winkels gooien de deuren toch gewoon voor iedereen open. Afspraak of niet. Het gaat om de winkels van Zinx, Scapino en Shubi. Ze zijn boos omdat ze door de maatregelen omzet mislopen. Veel mensen winkelen nu over de grens. Jongeren in Duitsland van 12 tot 18 jaar moeten een boosterprik kunnen halen. Dat adviseren Duitse experts. De boosterprik voor de tieners moet de snelle stijging van het aantal besmettingen door Omicron afremmen. Ook in Nederland kan je alleen een booster halen als je 18 jaar of ouder bent. En in Mariekerken, een dorp bij Antwerpen, hebben inwoners na een jaar eindelijk het pie pieptoonmysterie opgelost. Al maanden was daar gezoemd te horen. Het piepende geluid was op verschillende momenten te horen, vertelt deze verslaggever van de VRT. Intussen hebben al meerdere gezinnen in dezelfde buurt gezegd dat ze het horen. Iedereen heeft zelfs een eigen theorie, wat zou het allemaal kunnen zijn? Een defecte ketel, een of andere pomp, een windturbine, een radiomast, van alles. Ja, maar nu is de oorzaak dan waarschijnlijk gevonden. De gasketel van een huis was slecht afgesteld en produceerde daarom een hoge pieptoon.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 You say Onder een reden, deze Lover Madly heeft alles te maken met een uh, dame die ooit uh, de uitvinder was van de alternatieve radioprogramma's hier in Zandvoort. Marianne Rebel, gefeliciteerd. De um, Doors met Lover Madly. het was een van de grootste hits die ze hebben gescoord in Amerika. Welkom in deze Zandvoort, draait door live en we gaan gewoon gezellig verder. Met een beetje vlotte muziek, met Madonna wel te verstaan en causing a commotion. How can you hear me, I ze zouden vorige week hier geweest zijn in Nederland. Dan hadden ze een optreden kunnen doen in podiumduiker. podiumduiker. Dat wordt uitgesteld, dus de mensen die er een kaartje voor hebben... ...er komt een nieuwe datum, dat weet ik dan ook. En in het VAR-programma zou een soort een Nederlandse band zijn. Die hoor je straks in Alternative FM. En dat lijkt er een beetje op een slammen uit Amsterdam. Um, voor die mensen die dus uh, weten dat uh, daar dus de link zit tussen de Stereo MC's en Lemon. En daarvoor hoorde je a Commotion van Madonna en twee keer een spotje. Maar goed, ik zal wel even opletten dat hij niet uh, blijft hangen, dat spotje. <laughs> ik krijg er wat van. Ik ben ook geen 35 meer. Maar goed, uh, Kim Wild met A View From A Bridge. them. Is er nogal erg ratelig, jaren 60. Daarna kwam er een beetje een gelikt geluid in van uh, Roxy Music. De same old scene. Uh, hoe komt dat? Uh, dat had ook uh, met de samenstellingen van de band uh, te maken, want uh, er heeft ook in deze Roxy Music ene Brian Eno in, uh, rondgelopen. En die Brian Eno dat was nogal een, uh, een producer die nogal een beetje wars van een aantal uh, standaard zaken was in die periode en later eigenlijk ook wel, want. Hij heeft ook nog onder meer gewerkt met U2. Uh, dus hij is ooit een bandlint uh, geweest van deze band. Uh, samen met Brian Ferry. Die maakte helemaal zoet gevoiced, uh, nummers. Krijg ik de handen op uh, dinsdagochtend niet echt uh, mee op elkaar. Maar goed, uh, wat niet uh, geweest is, kan nog altijd komen. Tot aan de halflijnen van het nieuws van half zeven. Nog een beetje een lange uitvoering van dit mooie nummer van Level 42. Dus, uh, geloof ik... Tweede album zelfs. Er was nog, uh, nog eentje ervoor van dat uh, befaamde album in 81, wat ze toen hebben uitgebracht. Love Games kent iedereen. Maar dit was destijds de opvolger van Love Games als single uitgebracht. Startshout! Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schoenen- en kledingwinkels van Zinks, Scapino, Shubi en Score... willen zaterdag hoe dan ook open... wat het kabinet morgen ook bekend maakt op de coronapersconferentie. Het is in principe een actie voor één dag. Die piraterij op zee is vorig jaar flink afgenomen. Er waren 132 gewapende aanvallen van piraten op schepen. Het laagste aantal sinds 1994... De spelers van Ader den Haag komen zaterdag toch in actie in de eerste divisie. De spelers dreigden te staken als de clubleiding de winstpremie niet verhoogde. Dat is nog niet gebeurd, maar de spelers wilden een statement maken, zegt hun aanvoerder. Het weer vanavond en vannacht lokaal weer dichte mist. Morgen weer een grijze dag bij een gaat of drie, Waar de zon doorbreekt een stuk warmer. Beatles met Something, daarvoor de Little Lies van Fleetwood Mac. Dit kwam binnen bij ons in de redactie-mailbox. Komt uit België, heet, heet Half a Date. Een nummer dat heet Heart of Joy. Gaat over liefde en verdraagzaamheid en elkaar de ruimte gunnen en verbinding zoeken. Er zijn twee clips uh, gemaakt hiervan. Die eerste die had uh, te maken met de film Wild at Heart. En de tweede, daar zat Chris Isaac er zelf in. Samen met zijn toenmalige vrouw en vriendin Helena Christensen. Dat was een topmodel. En dat hebben ze heel handig gedaan, die, uh, die tweede clip. Maar goed, uh, daar ga ik niet al te veel over uitweiden. Nummer heet Wicked Game. Daarvoor Half a Date en Heart of Joy Die uh, komen uit België. Vandaag klepperde de mailbox en het was... Zeker om uh, mee te nemen in deze zandportraad door. Dan de RB Soul Classic, Dance Classic, hoe je het maar noemen wilt. Van vandaag. Alison Williams. Wordt even geacht om mijn mond te houden. come back to me, Little Boy Wat ik dus al zei, Alison Williams met uh, Sleep Talk. En dan ook nog in een hele, hele, hele lange uitvoering. Zijn we ook snel klaar, dan zijn we ook zo bij 7 uur. What are you doing, sugar? I'm feeling like a champ myself. You know, I'm going to get some weed. What are we What's wrong? You look kind of peaky. You sleep well? You sleep all right? Is this something you have? Williams was dit. Uh, ze is begonnen als uh, achtergrondzangeres. Uh, bij verschillende R&B uh, artiesten. Onder andere Curtis Herston, Melba Moore, Bibi Q Band, die klinken wat, wat bekender in de oren, Maar ook Bobby Brown, uh, daar is ze ook uh, nog heel actief uh, geweest. En High Facing, dat is een uh, groep die onder andere Feeling Lucky lately heeft uitgebracht. Uh, Later is ze dus een contract gaan tekenen bij dit label... de Def Jam label. En daar heeft ze dus samengewerkt met onder meer een aantal rappers. Deze is Nicky D. En dit was uit 1989 wel te verstaan. Dan gaan wij naar een andere band. Want dat heeft alles te maken met die jarige die vandaag jarig is. En dat is een de Want dat is haar favoriete nummer. Dat is Dear Mr. Fantasy van Traffic... Nou, uh, daar is nog wel het uh, een en ander over te melden over die band. Want uh, die band die is natuurlijk een beetje opgebouwd rondom Steve Winwood. Dat was een beetje toch wel de grote manier in uh, die dagen wat, uh, wat dat uh, gaat. Uh, het is een uh, wat trippy, donkere en onheilspellende toon... die doordringt door dit nummer, Dear Mr. Fantasy.